als je straks wonen wil bouwen. Dat is mijn eerste opmerking, op, uh, en dan de laatste, ik zal wel aan de tijd zijn bijna. Uh, maar, ik zal een klein beetje zijn door mijn collega, die het maar... Oké, okay, nee, nee hoor, nee, nee, ik tijd in de tijdspannen. maar ik had nog een laatste opmerking voorzitter, er zijn er wel meer, maar wat ik in de nota lees, en ik nogmaals, ik heb net complimenten gegeven voor de nota, ook de manier van participeren, prima, maar dan zie ik op een gegeven moment staan, we hebben in het een teveel aan horeca. Dan zeg ik, nou, als de raad dat vindt, of als de college dat vindt... dan verwacht ik, want er zijn allerlei adviezen gegeven... wat we gaan doen de komende jaren. Prachtig. Maar ook in die adviezen zul je naar mijn gevoel... als gemeenteraad prioriteiten moeten stellen. Onze concrete vraag als vereniging is... en misschien dat er vanavond antwoordje kan gegeven worden... van de uh, portefeuillehouder. Als u zegt dat het teveel aan horeca is... en dat herkennen wij ook... Als we bijvoorbeeld kijken naar de strandpaviljoen, de leeg. Wat gaan we daarmee doen? Als we het op een gegeven moment vinden dat er te veel paviljoen zijn, als er te veel horeca zijn. Ik zie daar geen enkel beleidsinitiatief uh, in de nota. En ik zou u willen vragen als gemeenteraad om daar toch nog eens heel serieus naar te kijken. Voorzitter, dank dat u mij de gelegenheid hebt gegeven. Goed, dan nemen we en dan kan dat. Dat gaan we, dat gaan we kopiëren en dat zullen we naar de raadsleden sturen en buitengewoon de raadsleden. Dank u wel. Is er een vraag, uh, mevrouw Keunzen? Dank u wel, voorzitter. U zegt heel stellig, meneer Hogendoorn... dat we uh, te veel aan uh, horeca hebben, of dat in ieder geval de raad die uitspraak heeft gedaan. Uh, dat kan ik in het stuk niet terugvinden. Waar uh, staat dat? Er staat er wel in, hoor. Staat er wel in. Moet u de nota goed lezen? Ik heb hem goed gelezen. Er staat erin dat er dat te veel echt aan te veel horeca is. Een horeca op het strand? Er is te veel horeca in Nederland. Of in Zandvoort. Op het strand? Nee, in Zandvoort. En ik noem als voorbeeld... U, u verduidelijkt het op het strand, u maakt die ook... Oh. Nee, het kan, of het nou in het, op het strand is of het komt in, kom in het centrum. Maar er wordt in de nota gezegd, er is te veel horeca. En dat hoor ik ook wel omheen, hier en daar. Maar ik zie niet iets wat het college daar eventueel mee van plan is te doen. Dank u wel. U kijkt er ook nog even naar mevrouw Keurensen. Ja. Is er een andere vraag? Meneer Berg. Ja, ik hoorde het betoog van meneer Hogedoorn, voornamelijk over de zorg en, en, en de financiën die uh, het uh, Rijksoverheid beschikbaar stelt. Maar ik denk dat u meneer uh, Hogedoorn beter, uh, een betere pleidooi op het vorige agendapunt had kunnen houden. Deelt u uh, mijn mening daarover, of niet? Zorg op, ja, nee. zorg op het Watertorenplein. De, de, de Raad denkt integraal. En ik weet zeker. De, de dat raad wij, dat wij daar kiezen voor die nieuwe selectiecriteria. Dit wordt opgepakt, daar ben ik van overtuigd. Dank u wel voor uw uh, inspraak. Het zijn ongelooflijk veel adviezen uh, vanavond en uh, die nemen we zeker mee, uh, meneer Hoogendoorn. Ik dank u wel, want ik heb gezien dat het de laatste vraag was. Dank, dank u wel. De... Oh. Ja, het is wel makkelijker. De heer Dick Hulsebos, voorzitter. zou ik zelf wel introduceren. Ondernemersbelangen uh, ja, hij doet het. Ja, inderdaad. Ik hoef me niet dan meer voor te stellen. Maar ik wil wel even zeggen wat ondernemersbelangen Zandvoort is. Want dat is toch nog niet heel erg uh, bekend. Daar ben ik uh, twee jaar geleden onafhankelijk voorzitter van geworden. En uh, dat was uh, toen een vereniging waar ik vroeg wat zijn jullie helemaal precies. Maar die hebben langzamerhand omgebouwd tot een koepel van ondernemersverenigingen in Zandvoort. Waar alle partijen nu, alle uh, ondernemers met z'n achten, negen bij elkaar zitten. En dat we daar gezamenlijk een aantal dingen bespreken. En dat is heel goed dat we dat doen. De heer Hogedornen van de bedrijventerreinen Zandvoort is daar ook onder andere lid van, van die club. Vier keer per jaar zijn we bij elkaar en vier keer per jaar hebben we overleg met het college in ieder geval met de wethouder Economische Zaken. En als het zo uitkomt een van de andere portefeuilles als dat ons raakt. Maar dat is even de achtergrond en wij hebben ook in het ondernemersbelangen Zandvoort de nota bekeken, ontvangen... We hebben ook in het voortraject meegedaan een aantal keren. En ook ondernemers hebben volop kansen gekregen om daaraan mee te doen. Uiteindelijk is deze nota ervan gekomen. Hier staan de keuzes in. En daar kunnen we wat een en ander over zeggen. Het is goed dat... De niet-toeristische sector ook aandacht krijgt in Zandvoort, want het is toch steeds belangrijk om je niet alleen maar te blijven focussen op uh, toerisme. Het is natuurlijk heel belangrijk, maar het is heel goed dat die andere sectoren ook uh, aandacht krijgen. Het is natuurlijk wel raar als je een economische nota van Zandvoort maakt en je zegt, toerisme staat er niet in. Maar dat is uitgelegd, het is, de nota is in 2007 over toerisme aangenomen en we wilden die niet opnieuw zien. Wij hadden het anders willen zien, zeg ik wel, dat is een kritische noot. We hadden liever zien één economische noot, want het grijpt toch veel in elkaar. Maar het komt uiteindelijk toch weer samen in de actieagenda en dat is heel belangrijk. En wij vinden het dus wel belangrijk dat de actieagenda uiteindelijk datgene gaat doen... wat leidend gaat worden in het economisch beleid. De sectoren die zijn gekozen, die zijn ook uit de sessies gekomen. Ik denk dat dat goed is, dat dat ook de kansen zijn die Zandvoort heeft. Zorg, sport... Uh, daar zitten wel de kansen waar je nog wat uh, met elkaar kan doen. En ook zeker de zakelijke dienstverlening. Want dat zien we ook heel goed aan die plaatjes. Hoeveel tegenwoordig heeft ze allemaal zzp'ers, maar het zijn gewoon eenmans- eenvrouwsbedrijven. zijn er wel niet langzamerhand in de economie. Die zijn er steeds meer komen die, en dat je daar goed aandacht aan geeft, is heel belangrijk. De meesten zullen het aan huis hebben, maar dat staat ook in de nota. Wellicht moeten we nadenken over een soort verzamelgebouw, waarbij we wat meer in netwerken kunnen samenwerken. Heel erg goed als, als dat voor elkaar gaat komen. Sociële keuzes vinden we heel goed. En het is vooral aan u goed deze nota vast te stellen. En als u deze nota nou klaar hebt... En hij is vastgesteld, Dan kan je ook naar derde partijen doen, want dan heb je goed aangegeven als gemeente wat wil je, waar zitten de kansen? Want uiteindelijk moeten de derde partijen investeren grotendeels. Want we beseft ook heus wel dat de gemeente niet kan investeren in alles wat je wil. Maar die duidelijkheid en als uh, partijen duidelijkheid hebben, dan zijn ze geïnteresseerd in een plaats, in een vestigingsplaats. Dan willen ze iets gaan doen. En ik denk dat dat heel goed is, dat ze dan weten in welke sectoren zijn de kansen. Zonder dat je het helemaal, zeg ik, altijd helemaal in beton moet gieten wat een heel mooi initiatief moet ook kunnen. Maar je hebt in ieder geval een koers meegegeven waar je partijen met name kan uitnodigen om naar Zandvoort te kijken om daar wat aan te doen. Dus dat vinden we een hele goede zaak. Uh, bedrijventerreinen, ik zeg wel even iets over de bedrijventerreinen. Ik vind het goed dat daar nu inderdaad aandacht voor uh, is, dat dat ook uh, meegenomen wordt. Ik denk wel dat een aantal randvoorwaarden zullen daar wel wat beter moeten. Met name de ontsluiting van de bedrijventerreinen, dat is toch wel iets waar je wel eens over goed moet nadenken. Kan dat wel of niet uh, beter? Maar dat is ook iets wat in de actieagenda komt. En ik zou dan mijn bijdrage willen eindigen dat namens het OBZ heel graag met de gemeente en de gemeenteraad en college willen samenwerken om de economie nog verder te brengen. En de werkgelegenheid, want achter economie zit altijd werkgelegenheid. Dank u wel. Dat is een mooi pleidooi. Play, play en een goede oproep, dacht ik zo. Is er iemand die een vraag heeft hierover? Niet? Dat ben heel duidelijk geweest. Okay. Ik ga vanuit. Bedankt. We gaan naar de commissie toe uh, voor de eerste termijn en ik begin nu bij de PVV aan die kant, achteraan. Dank u wel, voorzitter. Uh, zowel de wijze van stand komen, de omvang, de compleetheid, de overzichtelijkheid en de leesbaarheid van dit stuk uh, doet ons besluiten om hier een welgemeen uh, compliment uh, op los te laten. Uh, vitaliseren van de economie, dat is in feite waar het om gaat. Dat is allemaal prima. Ik heb net nog even met mijn vaste buitenechtelijke vriendin, ctrl F, even het document doorlopen. En het woord te veel komt er niet in voor. Maar dit even terzijde. Uh, wat ons betreft een hamerstuk, voorzitter. Bedankt. Duidelijk de VVD. Wie van. Mag ik het woord geven? Mevrouw Keurensen of de heer Hendricks? U bent eruit. Okay. Ja, dank u voorzitter. Nou, ik was uh, namelijk ook op zoek naar die vriendin. <laughs> Control f <laughs> Dus op het moment dat je dan namelijk horeca in dan kom je hem 64 keer okay. tegen het stuk. En ja, te veel, <laughs> uh, uh, te veel vinden, vinden we er niet in. Maar er zit wel wat eigenlijk wel getriggerd door, door, door de opmerking van, van de heer Hogendoorn. En dan lijkt er toch een stukje van de inconsistentie in het stuk te zitten. Want als je gaat kijken naar de horeca, wordt er ook wel een aantal keren op aangegeven van... Uh, ...het is goed, we hebben een goed aanbod, er zou wat meer verstedelijking uh, in uh, kunnen komen. Um, met name ook een stukje verbinding tussen het, uh, het strand en het dorp. En uiteindelijk als je gaat kijken bij de, uh, bij de, de actiepunten, uh, zie je wel dat het zich ook wat meer gaat richten... ...richting de en wordt de koppeling ook gemaakt met leegstand Maar dat staat ook in een stukje... Uh, um, Horeca. Daar komt opeens een opmerking vandaan vanuit horeca Nederland. Dat er zeg maar door de schaalvergroting van een aantal zaken.. Dat we daardoor meer bruto vloeroppervlak hebben gecreëerd. En dat het mogelijk dus dat we in ieder geval daarnaar moeten kijken. Dan denk ik op een gegeven moment van hoe verhoudt zich dat tot de retail horeca visie? Want daar hebben we natuurlijk een aantal acties in ondernomen, ook om een stukje zeg maar compact centrum te krijgen. Dus hoe sluit dat op elkaar aan? En sluit dat nog wel helemaal goed op elkaar aan bij de documenten? Dan even in het algemene. Er zijn een aantal speerpunten die zeg maar feitelijk voor de hele visie of voor het hele ondernemersklimaat zou moeten gelden. Maar die vind ik in zoverre als speerpunt vind ik uh, bijvoorbeeld het verduurzamen van de economie. Um, waarom is dat zo op deze manier voor de ondernemer zo'n groot speerpunt? Want ik kan me ook voorstellen, dat het kan natuurlijk goed zijn voor op een gegeven moment voor je bedrijf, maar wat is daar de economische kans voor zo'n voort eigenlijk uh, bij? Die kan, kan niet, uh, kunnen we er niet geheel uh, uithalen. Als je praat als onderdeel van zuid -Kammel -Kammel -Kammel een stukje schaalvergroting. Dan kom je ook bij de, bij de actiepunten, die worden daar wat, wat uh, explicieter om. En als je dan gaat kijken naar de actieagenda. Uh, wordt, het is zeg maar uh, in hoofdstuk 4 en je gaat kijken naar bijlagen uh, uit mijn hoofd 2. Maar dat weet ik niet exact. Dan wordt die gecombineerd uh, met de actieagenda hiervoor. Maar ik zou graag eigenlijk wel zien, wat, de korte termijn, wat is korte termijn? Kunnen we er een tijdpad aan koppelen? Zodat we ook op een gegeven moment kunnen zien wat wordt er gedaan met de actiepunten... en wanneer krijgen we daar een terugkoppeling op? En eh, ook een stukje uitvoeringsagenda met welke partijen worden eraan gekoppeld... om uiteindelijk de acties ook eh, daadwerkelijk te kunnen omzetten in eh, daden. Eh, dan ga je ook kijken van wat kunnen wij als overheid betekenen voor een, voor een, een, een, een economische visie... wat kunnen we doen voor de ondernemers... Um, is er nog overwogen om daar een expliciet onderdeel voor op te nemen? En dan met name als je gaat kijken als overheid, wat kunnen wij doen aan een stukje deregulering? En waar kunnen wij inzetten op minder en minder regels dan natuurlijk met name? Waar kunnen wij als overheid, um, uh, wat kunnen wij extra betekenen uh, voor de ondernemers in het kader van vergunningen, een vergunningenloket of iets dergelijks? Um, is dat overwogen? En zo ja, waarom staat het er niet in? Of zo nee, waarom niet? Dank u wel. D66, de heer Van Marlen. Ja, Dank u. Ja, het is een, uh, ik vind het een mooi stuk, een goed uh, verhaal. En uh, daar kunnen wij zeker mee akkoord gaan. Vooral de sportparagrafen doet, uh, doet mij zeer deugd. En uh, die is goed belicht. Um, ik heb gisteren ook al gezegd, er is een Zandvoort voor 3 mei 2020 en eentje na. Dus uh, het zal ongetwijfeld uh, een hoop verandering nog uh, Zeker kansen, zeker bedreigingen uh, gaan geven. Um, uh, dus het stuk is ook uh, wat dat betreft open en, uh, en, en sluit ook volgens mij in het raadstuk ook af met uh, dat het wellicht weer aangepast kan worden en aangepast moet worden. Kortom, wij zijn uh, akkoord en voor ons is eigenlijk ook een hamerstuk. Dank u voor uw korte en bondige bijdrage, mevrouw. Koper, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Om met het laatste te beginnen ook complimenten voor het stuk. En wat Partij van de Arbeid betreft hebben we een aantal vragen en opmerkingen. Maar het is zeker een, een hamerstuk. Een mooi stuk om uh, aan te sluiten op de toeristische visie... en om ook mee te beginnen. En dan gaan we natuurlijk kijken we uit naar de wat collega Keurens ook al zei: naar de maatregelen die genomen moeten worden. En dan vragen wij als Partij van de Arbeid vooral aandacht voor op welke wijze sluiten we aan bij de werkgelegenheidsprojecten die er zijn. En met name als het gaat om de kwetsbare groepen, daar doen we in Zandvoort heel veel aan om daar op het gebied van werkgelegenheid mensen aan werk te helpen. En dan is dat een mooie ambitie om op elkaar aan te sluiten met deze... Niet-toeristische um, visie erbij en de beide visies compleet. Ik moet zeggen dat ik ook getriggerd werd door het uh, hartstochtelijk pleidooi van de, de heer Hogedoorn. Over de, de, de, het zorghotel. En ik zag al bijna een, een, een soort kouroort vormen, waarbij uh, de oude grandeur mensen weer met de badkoers bijna dus, het heen gaan. Maar het idee erachter is natuurlijk heel duidelijk. Hè, dat daar, uh, de, de, de, daar komt eigenlijk alles waar wij in Zandvoort goed in zijn, moet, moet daar samen kunnen wonen. Uh, komen. Uh, maar uh, ik denk ook. En dan um, zie ik het niet in eerste instantie zo groot. Ik denk dat we ook wel heel goed met elkaar moeten kijken naar wat er dan voor onze eigen inwoners aan zorgvoorzieningen nodig zijn. En ik, het is heel goed als u het stapje verder maakt uh, na, na, naar de toekomst. En vooral kijkt naar wat daarvoor subsidiemogelijkheden uh, zijn. Um, als het gaat om de brief die er nog binnengekomen is. Um, uh, van hoe betrekken we iedereen uh, bij het proces. Um, had ik eigenlijk een andere vraag en niet van hoe betrekken we de bewoners bij het proces? Want ik, ik, ik, ik las de uitnodiging ook niet anders dan dat we alle ondernemers proberen te bereiken om met elkaar een toeristische of een niet toeristische visie eh, te te maken. En dan dacht ik, ja, je moet ook juist proberen om die eenpitters en die zzpers met elkaar te bereiken. En eigenlijk was dat een vraag die ik misschien net aan de heer Hulsebos had, had moeten stellen. Maar op welke wijze bereiken wij in de Zandvoort de, de eenpitters en de zzp'ers? Want dat, wij weten uit, uit alle cijfers dat dat mensen zijn die heel hard werken, die vroeger in loondienst wat vaak... en die nu erg veel hun best moeten doen om hun kop boven het water uit te krijgen en... Uh, of dat soort initiatieven ook daarin uh, meegenomen worden. Nou, dat waren de opmerkingen die ik mee wilde geven en verder complimenten. En uh, we zien uit naar de uitwerking. Jere Alkabali, GroenLinks. Ja, dankjewel voorzitter. Ja, ik sluit me aan bij alle complimenten die er al zijn geuit door mijn collega's. Um, ik sluit me eigenlijk volledig aan bij het betoog van mijn buurvrouw mevrouw Koper van de Partij van de Arbeid. Uh, dat scheelt tijd inderdaad, u heeft gelijk. Um, we hebben nog wel een paar opmerkingen, althans een paar dingen die we nog willen uitlichten. We zijn wel blij uh, in tegenstelling tot de VVD dat duurzaamheid wel onderdeel is van dit, um, van dit stuk. En uh, zeker ook uh, duurzaamheidsfonds, wat wij heel erg belangrijk vinden dat het er komt. En daarom zijn we dus heel erg blij dat dat erin staat. Wij zien dit ook als een uh, soort van anti-vergrijzingsmaatregel. Juist het uh, naar wordt trekken van nieuwe en uh, al gevestigde ondernemers hier houden... Zorgt er juist voor dat er werkgelegenheid komt en dat wij als standwoord kunnen verjongen en dat we voor de toekomst ook uh, ja, dat, dat, dat kunnen bieden. Uh, dus wij zijn daar heel erg blij mee. Uh, ik sluit me eigenlijk ook wel aan bij het betoog van de heer Hogendorn. Uh, een vurig betoog. Ik denk dat de wethouder van Financiën ook erg bij is om ergens subsidie vandaan te kunnen krijgen in deze barre financiële tijden voor gemeentes. Dus uh, ik hoop dat hij uh, meeluistert en uh, daar uh, naar gaat kijken. Tot zover. Het is een hamerstuk overigens. Dank u wel, meneer Gabali. Wie van uh, de oudere partij? Meneer Bouwberg-Wilzon. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, voor onze partij is dit stuk zeker geen hamerstuk. De gemeente heeft een ambitie om economisch minder seizoensafhankelijk te zijn en het gehele jaar door te floreren. Dit stuk is bedoeld als gericht op het niet-toeristische deel van de economie van Zandvoort, maar maakt dat naar onze mening maar ten dele waar. Het samenvoegen van de actieagenda's voor zowel de economische als de toeristische visie... ...maakt het onderscheid tussen de beide inspanningen wat ons betreft niet helder erop. Voorzitter, om Zandvoort als vestigingsplaats voor ondernemers en hun bedrijven effectief te kunnen promoten... ...moet je eerst weten aan welke eisen ondernemers aan de vestiging van hun bedrijven Zandvoort verbinden... ...en vervolgens de vraag beantwoorden of we aan die eisen kunnen voldoen. Eerst dan wordt duidelijk welke ondernemers vestiging Zandvoort interessant vinden... En pas daarna kun je gericht onder deze potentiële doelgroep aan acquisitie doen. Wij lezen niet terug dat een dergelijke marktverkenning is gedaan... ...nog of wij aan de acquisitievoorwaarden van potentiële ondernemers kunnen voldoen. Voor het gericht en succesvol inzetten van een ondernemersmanager... Manager, ...lijkt ons een dergelijke marktverkenning al evenzeer noodzakelijk. En wij, en wij zien graag een reactie van het college op dit punt... Van acquisitie van ondernemers op de gemeentelijke website... en die van Zandvoort Marketing is althans op dit moment nog geen sprake. Een zoekopdracht ondernemen in Zandvoort op de gemeentelijke website... levert de volgende zoekresultaten op. Formule 1 race terug in Zandvoort. Toeristische evenementen, drank- en horeca vergunning. Niet bepaald iets waar een zich oriënterende ondernemer... van buiten de toeristische sector iets aan heeft. De website Stichting Marketing Zandvoort... ...geeft niet eens de mogelijkheid om een dergelijke vraag te kunnen stellen. Is aan het zenden en niet aan het ontvangen. Vraag, wanneer is het de bedoeling om op de werving van niet-toeristische ondernemers... ...geafgestemde websites van zowel de gemeente als de marktingsantwoord ...wanneer willen we die nu in de lucht hebben? Voorzitter, tot onze verbazing troffen wij het voornemen aan om opnieuw... ...30.000 euro te investeren in eh, het enthousiasmeren van... ...zzp's in een bedrijfsverzamelconcept. En we zijn verbaasd omdat eerder inspanningen nauwelijks interesse uit de doelgroep hebben opgeleverd. En ons voorstel is dan ook, en vergelijk onze opmerkingen die we eerder dit jaar hebben gemaakt, en wel op 8 mei... ...niet eerder dan dat ZZPs zelf tot netwerkvorming besluiten... ...en daaraan uit welbegrepen eigenbelang zelf ook financieel willen bijdragen als gemeente subsidie verlenen. Geen subsidie van 30.000 euro verlenen voor netwerkvorming, maar bijvoorbeeld 3.000 euro beschikbaar stellen als ondersteuning van initiatieven uit de doelgroep. We vinden het niet slim om te trekken aan, aan, aan een dood paard, want dat lijkt er tot dusver te zijn, voorzitter. En we zijn eigenlijk ook benieuwd, maar goed, er zijn al een aantal fracties die dit stuk tot hamerstuk hebben verklaard, wat zij daar eigenlijk van vinden. Um, in zaken de ontwikkelingskansen van retail en horeca, daar staan rare dingen in, tegenstrijdige dingen in deze nota. Uit de retail en horeca visie 2014, het is opgenomen in dit stuk, citaat... ...Zandwoord heeft beperkte commerciële potentie voor het toevoegen van detailhandel. Even verder, mevrouw Geurenson refereerde eraan, oppervlakte, bruto brut vloeroppervlak, horeca is flink toegenomen, maar het aantal gasten neemt niet evenredig toe. De balans tussen vraag en aanbod is hiermee verstoord. Samen met het veranderde inkoopgedrag van consumenten betekent dit een overaanbod van horecavoorzieningen met leegstand als resultaat. Na het kopje compact centrum, citaat, voor het toevoegen van nieuwe detailhandel en horeca is er beperkte uitbreidingsruimte. Nou, voorzitter, gezien deze beide citaten in hetzelfde stuk waar we het nu over hebben... ...is het ons niet duidelijk waarom detailhandel in horeca tot de kanssectoren worden gerekend. Het tegendeel, zou je zeggen. Graag opheldering op dit punt. Dan kom ik terug bij de inspraak van de heer Hogendoorn. Het pleidooi van de heer Hogendoorn is ons in ieder geval uit het hart gegrepen. Want wij zijn ons onbewust van de enorme groeipotentie van de zorgsector in Zandvoort... Naar verwachting neemt de potentiële Nederlandse markt voor seniorendiensten toe van 7,5 miljard in 2016 tot ongeveer 14 miljard euro in 2025. Dit betekent onze inziens dat de zorgsector die nu al de grootste niet-toeristische werkgever in Zandvoort is, mede gezien de demografische opbouw van onze bevolking in Zandvoort, zeer veel groeipotentie heeft. Maar aantrekkelijke woonzorgoplossingen voor ouderen zijn niet of onvoldoende veranderen. Voor Voorstel, laten we van het faciliteren en inpassen van zorghotels en het realiseren van woonruimte voor zorgwerkers een topprioriteit maken door a. het gericht werven van ondernemingen in deze sector, het reserveren van ruimte voor nieuwe woonzorgconcepten en het creëren, en het daarmee creëren moet ik zeggen, van nieuwe banen in de niet-toeristische sector. Daarmee kunnen we ons jaar rond en substantieel minder afhankelijk maken van het seizoensgebonden toerisme in Zandvoort en bewijzen tegelijkertijd goede diensten aan de 25% van onze inwoners van 65 jaar of ouder. Zie kortom vergrijzing als een kans in plaats van als een probleem. Voorzitter, in de vragen ter vernuideling, naar aanleiding van de eerdere vragen die hebben we gesteld, hebben wij het volgende opgemerkt. In de beantwoording is sprake van het afstemmen van beleidsafdelingen, ondernemers en van participatiesessies met, en bedrijfsbezoeken. Maar vroegen wij op welke schaal en frequentie is of wordt in de genoemde samenwerking met inwoners gesproken? In welke kaders worden daarbij ter borging van belangen evenwicht ondernemers, bewoners in genomen? Antwoord. In 2019 heeft de gemeente aanvullende openbare participatiesessies gehouden. Ook inwoners zijn toen wederom, staat er, in de gelegenheid gesteld om input te leveren. Op deze sessies, via e-mail of via een gesprek met de opsteller van de visie. Om de economische visie te realiseren is bovendien een actieagenda actie opgesteld. Deze actie betreft onder andere bestaande of nieuwe projecten eh, waarbij daadwerkelijke uitvoering opnieuw participatie kan paard vinden. Wat schetst onze verbazing? We hebben gevraagd. Aan een van de actieve bewonersgroeperingen in ons dorp van God, wisten jullie hiervan? Zijn jullie uitgenodigd? Ze waren niet uitgenodigd, ze wisten er niet van. En op het moment dat ik kijk wat er nu in de Zandvoortse Korant een activiteit is, is gedaan om mensen te werven om aan dit participatieproces deel te nemen, dan waren die. Althans, voor zover wij ze hebben kunnen vinden. Dat waren advertenties die in nummer 16 en 17, of 17 en 18, wil ik afwezen, stonden vermeld. Dat waren uitsluitend een oproep aan ondernemers. Ja, en dan moet je niet verbaasd zijn dat er dan geen, geen bewoners meedoen aan een dergelijk proces. Kortom, wij zien nogal wat licht in de beantwoording van de vragen en wat er, naar onze mening, in feite is gebeurd. Daarmee zal het, wat, uh, zal het uh, denk ik u wel duid zijn, duidelijk zijn dat wat ons betreft dit geen hamerstuk is. Dank u wel. Het CDA, de heer Enster. Ja, allereerst uh, bedankt aan de insprekers. Uh, het CDA is dan ook blij uh, met dit rapport. Uh, de heer Hogedoorn en de heer uh, Hulzenbos haalden het al aan. In Zandvoort denken we bij ondernemers vaak aan ondernemers in toerisme, maar er zijn veel meer ondernemers. Vanaf pagina 24 zien we de actieagenda. Fijn dat de zaken op een rijtje gezet zijn. Daar valt op dat weinig actiepunten op korte termijn uitgevoerd worden en dat veel punten in een verkennende fase zitten. Gelijk een vraag, hoe wordt de actielijst geëvalueerd? Er wordt meerdere malen verwezen uh, dat onze visie moet aansluiten op de doelstellingen van de MRA van Haarlem en Zuid-Kennemerland. Het CDA vindt het goed om, he, om samen te werken. Kijk naar uh, vandaag, naar de, de, de, de treinverbinding. Uh, maar onze hoop is dat wij als zandvoort wel onderscheidend uh, blijven. Uh, we hebben nog twee toelichtende vragen. Op pagina 26, uh, 6.4 Sport, daar wordt de nieuwe of de tennishal wordt niet uh, genoemd, is die komen te vervallen. En uh, de 50.000 euro per jaar die beschikbaar is voor de uitvoering van de economische visie en, uh, en, en de actieagenda, denkt u dat u hiermee uitkomt? Uh, is dit een reëel bedrag? Voor zover. Dank u wel, voorzitter. Oké, okay, duidelijk. Uh, GBZ, mevrouw Kuin. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ook bedankt aan de insprekers. Um, wij van Gbz vinden het ook een, een goed stuk. Duidelijke doelstellingen om de Zandvoortse economie buiten toerisme om te stimuleren. De participatie heeft duidelijke input opgebracht waar goed naar is geluisterd. De actiepunten zijn duidelijk. Waar nu al aan gewerkt wordt, juichen wij ook van harte toe. Denk aan de re revitalisering van het bedrijfterrein Nieuw-Noord... en het ondersteunen van die diverse ondernemersinitiatieven... zoals de Blauwe Loper naar het strand... Wij denken dat we echter wel moeten waken om als gemeente zelf niet te veel op de stoelen van de ondernemers te gaan zitten. Niet op voorhand zelf te veel gaan bedenken. Maar leg de accenten op het ondersteunen van nieuwe initiatieven door goede voorlichting, een goede website. Meedenken over mogelijkheden, zoals al eerder werd genoemd, deregulering, ondersteuning, het ambtelijke. En voor ons was het wel een hamerstuk. Dank u wel. Duidelijk, dank u. De wethelder is er klaar voor. De antwoorden. Dank u wel, voorzitter. En dank ook aan de insprekers vanavond. Ik heb de samenwerking tot nog toe ook als ontzettend prettig ervaren. En ik wil dat ook graag naar de toekomst toe voortzetten. Met name natuurlijk ook bij het uitvoeren van de actieagenda. Meneer Hogendorm, voor u was het de tweede avond op rij dat u wilde komen inspreken. Dus dat, dat waardeer ik enorm. En ik ben ook blij met uw bijdrage. En ik ben het met u eens. Hè? U noemde het ook, zorg is inderdaad... Een, een enorme kans voor de werkgelegenheid in Zandvoort, maar ook voor onze inwoners. Om betere faciliteiten te creëren eh, voor onze inwoners en ook met de combinatie van een zorghotel eh, een, een voorziening te creëren die, eh, die heel waardevol is en een echt goede toevoeging ook voor Zandvoort eh, uh, u uh, hebt uh, mij een tip gegeven, ook dat uh, het Rijk hier um, subsidie uh, voor heeft... ...ook voor nieuwe initiatieven en nieuwe dienstverleningsconcepten... Um, ...zoals ook in de actieagenda staat, uh, gaan we onderzoeken van... Goh, ...hoe kunnen we dat nu het beste handen en voeten geven... ...en deze suggestie die neem ik uh, zeker mee... Um, ...want het is, um, ja, het, is, het is een ontzettend uh, belangrijke uh, ontwikkeling... Uh, u gaf ook aan het uh, um, te veel aan horeca en het klopt dat dat er niet uh, letterlijk in uh, staat, maar een aantal raadsleden heeft ook al wel genuanceerd uh, hoe het er wel in staat en ook wat je ziet. Um in, um, ja, in de ontwikkelingen ten aanzien van die horeca. Um, ik vind het wel een heel belangrijke sector. En hoe verhoudt zich dat dan tot de groeikans? En dat zit echt meer eigenlijk in een kwalitatieve groei. Zou ik haast willen zeggen. Dus die stedelijke kwaliteit. Maar ook de concentratie van eh, de horecagelegenheden zal bijdragen aan die kwaliteit. Want je ziet nu soms een bepaalde versnippering. Eh, leegstand in de winter bijvoorbeeld is ook niet zo'n vrij beeld. Dus dat is iets waar we nou ja, ook samen goed in moeten optrekken... Eh, om, om eh, die kwaliteitsslag ook eh, verder te eh, brengen. En daarbij bedoel ik niet dat er niet al heel goede ontwikkelingen zijn in het centrum. Dat wil ik ook gezegd hebben. Eh, maar met name ook de versnippering eh, zie ik wel echt en de leegstand... Eh, Vind ik wel echt een punt van aandacht. Meneer Hulsebos, ook dank voor uw aanwezigheid en uw bijdrage. Ik ben blij ook dat u noemt het feit dat we de actieagenda hebben samengevoegd. En ook omdat daar vanuit de commissie een vraag is over, over is gesteld, zou ik dat willen toelichten waarom we dat nu hebben gedaan. Want uiteindelijk, die toeristische visie, eh, het toerisme in Zandvoort, dat, dat is echt onze belangrijkste levensader. Wij hebben daar beleid voor vastgesteld... Toen dachten we, ja, om dan een heel uh, nieuw stuk, uh, wat dat integreert, dat is toch ook uh, wat, want die toeristische agenda en de toeristische visie, daar zijn we nog volop mee bezig, ook in de uitvoering. Maar er zit hoe dan ook wel een integraliteit tussen beide stukken, dus zowel echt inzetten op die toeristische tak, zou ik haast willen zeggen, als de overige sectoren uh, die we nu benoemd hebben, maakt dat, dat de economie van Zandvoort zal floreren. En dat, ik hecht daar zo aan, dat is heel erg belangrijk voor ons ondernemers, Maar vooral ook voor onze inwoners. Dat wij hier zo'n hoog voorzieningenniveau hebben, is dankzij ook onze ondernemers en de bezoekers. Dus dat wij dat met elkaar kunnen genieten, dat wij zo'n grote Albert Heijn hebben. Dat er in de zomer 40 restaurants zijn waar je uit kunt kiezen. Dat hangt hoe dan ook wel met elkaar samen. En dat maakt ook dat om de krachten te bundelen en de economie echt verder te doen bloeien... dat we dat ook hebben aan, uh, aan elkaar gekoppeld... ook in de uitvoering. Um, en mevrouw Göransson, die vroeg... van goh, hoe worden wij nu verder ook geïnformeerd... over de uitvoering van die actieagenda? Dat is eigenlijk ook op dezelfde wijze... zoals we dat nu doen bij de actiepunten... van de toeristische visie. Um, u krijgt daar... Uh, nou ja, ik geloof dat we dat altijd doen in het derde kwartaal of in het vierde kwartaal, een update voor hoe staat het er nu mee. En uh, nogmaals, en daarom waardeer ik ook zo de in, uh, inbreng van beide heren eerder, uh, het is wel echt samen doen. Wij kunnen als overheid nooit zeggen tegen een ondernemer, gij zult dit verkopen of gij zult uh, van dan tot dan open zijn of gij zult uh, nu dit product uh, gaan verkopen. Het gaat echt om die gezamenlijkheid en in die gezamenlijkheid is bijvoorbeeld ook die duurzaamheid uh, naar voren gekomen. Want dat is iets wat, uh, eigenlijk waar veel van onze ondernemers al heel actief mee bezig zijn. Um, en vanuit die optiek is dat, de, ja, ik, ik zou haast willen zeggen, de geest is uit de fles. Of, uh, um, dat is een ontwikkeling die al, die al loopt. We hebben echt een aantal ondernemers die daar uh, nou ja, hele, hele goede ideeën ook uh, over hebben. Die daar zelfs uh, prijzen voor winnen. Uh, denk aan Talassa, maar denk ook aan de winnaar, uh, de ondernemer van het jaar van vorig jaar, het autobedrijf Zandvoort. Wat uh, een ontzettend duurzaam gebouw is met zonnepanelen. Uh, denk ook aan de ontwikkelingsbedrijf in Noord, dat veel ondernemers echt investeren in die duurzaamheid. Dus het is niet zozeer dat wij um, tegen ondernemers zeggen van... goh, uh, uh, u moet dat op die manier doen. Maar dat is ook wel weer iets wat echt ook vanuit die ondernemers al gaande is. Um, ten aanzien van ook uh, um, de verstelling en, en de concentratie uh, van... Um, um, de, uh, zo, pardon, dat is het tijdstip uh, van die horeca. Uh, dat is niet zozeer uh, in, uh, uh, in, in. Dat is niet in tegenspraak, maar dat is eigenlijk een vervolg op. Dat is eigenlijk beleid dat we hebben ingezet, die concentratie. En uh, het is ook niet zo dat wij. Uh, de, de ondernemers gaan dwingen van, uh, jullie moeten nu allemaal uh, gaan verplaatsen. Uh, dat is echt uiteindelijk ook aan de markt zelf. Maar het zou wel een wenselijke ontwikkeling zijn. Dat wordt ook beleefd uh, gezien door onze ondernemers. Maar ook daar hebben we uh, ja, het goede gesprek uh, over. Um, deregulering vind ik een heel belangrijk punt. En um, dat is iets wat, waarvan ik althans van mening ben dat we dat voortdurend moeten doen bij al onze beleidsstukken, van goh, hoe kunnen we nu nog uh, verder gaan in die deregulering. En ook binnen uh, de OBZ hebben we daar, uh, ja, dat zijn de ondernemers. Zij ondernemen en maken ook kenbaar waar ze tegenaan lopen. En dat zijn dan wel punten die we mee moeten uh, nemen. Want we zijn er niet om, om uh, barrières um, op te werpen. In uh, het eerdere rapport van Bureau Buiten um, stond eigenlijk, hè, de, daar, daar werd het de rode loperbehandeling uh, uh, uh, genoemd. Hè, rol je roi, de rode loper uit ook voor uh, je ondernemers. Um, en, um, wij willen, nou, ja, het is bijna een digitale rode loper, zou ik zeggen. Dat we in ieder geval via ook de moderne technieken uh, onze ondernemers beter faciliteren. Maar zeker ook met het gesprek en de structuur die uh, Dick Hulsebos. Um, heeft geduid waarin we dus heel vaak uh, een goed overleg hebben met onze ondernemers in die koepel. Dat is, uh, dat is ontzettend waardevol. U... Um, um, um Even kijken hoor. Ja, de ZZP'ers, mevrouw Koper. U vraagt ook specifiek aandacht hoor. Ik moet u zeggen, ZZP'ers dat is wel een, een, een verzamelnaam van, van een hele diverse groep. Laat ik het zo zeggen. Je kunt ICT'er zijn en ZZP'er zijn. Je kunt loodgieter zijn en ZZP'er zijn. Um, nou ja, en um, alles wat er tussen zit ongeveer. Dus dat is een hele diverse groep. En we hebben eerder wel eens ook initiatieven gehad om uh, zzp'ers um, uh, met een maandelijkse borrel of iets dergelijks. Um, en dat is ook wel um, wat lastig. Maar wat we wel zien, en dat is ook een landelijke trend, dat er wel behoefte is aan um, ook werkplekken. En vandaar ook... Zand voor het beach voor business. Dus dat er echt ook plekken zijn waar die mensen kunnen inloggen. En dat is ook al een trend. Als je op het strand bent bijvoorbeeld. Dan zie je al heel veel mensen ook met de laptop. Ergens een kopje koffie drinken. Bepaalde ondernemers die spelen daar ook op in. Door een bepaald minuutje aan te bieden. Ook voor die mensen die daar zitten. Dus dat is. Maar u hebt gelijk dat dat echt een diverse groep is. Ja, meneer bouwberg wilson um, u, u hebt een aantal zaken genoemd. Um, ik heb al wat gezegd over het samenvoegen en, en waarom we daarvoor hebben gekozen. Dat is echt om nou ja, de totale uh, zandwoordse economie uh, en het overzicht daarin te behouden... en juist die actiepunten af te werken... Um, en u noemde ook de marktverkenning. Maar die marktverkenning is, is wel gedaan. Alleen is dat niet... Eh, dat is het onderzoek dat is gedaan door Bureau Buiten. En Bureau Buiten heeft ook een aantal eh, kanssectoren eh, benoemd. Eh, dus dat is... Eh, eh, ja, want u zei van ja, welke eisen stellen de ondernemers en is er wel een marktverkenning gedaan? Ja, die is er gedaan. En dit blijkt wel dat dit de, de, de kanssectoren zijn uh, voor, um, voor Zandvoort. Um, ja, meneer Van Marle, u zei gisteren ook, hè, we hebben straks een Zandvoort van voor en na uh, 3 mei uh, 2020. En ook in relatie tot acquisitie merken we wel dat we nu soortige gesprekken hebben... Uh, ja, dan, nou, dan, dan, dan eigenlijk voor uh, mei van dit jaar zou ik haast uh, uh, willen zeggen. En dat heeft er toch uh, ja, mee te maken met de uitstraling van Zandvoort, maar ook de... de ja. De, de potentiële ontwikkeling. We zijn al heel lang bezig bijvoorbeeld in Zandvoort met een kwalitatief goed hotel. Nou dat is al jaren duwen en trekken en sleuren geweest. En nu met het Badhuisplein eh, hebben we een longlist gemaakt. We, er is nu een shortlist. En dan is er opeens wel die aandacht. En dat is ook omdat dat dan samenvalt toch met die dynamiek en die reuring omtrent die Formule 1. En dan krijg je wel die aanbieders. En dat geldt ook voor andere prominente merken hierin eh, die nu wel belangstelling hebben in Zandvoort. Waar ze dat voorheen niet uh, hadden en wat meneer Hulsebos ook zegt deze duiding en die visie uh, daarop ka dat kan ons alleen maar helpen in aanvulling ook op de toeristische visie um, de subsidie van 30.000 euro die kan ik niet um, plaatsen wij hebben in totaal 50.000 euro voor de uitvoering um, van deze agenda um, meneer enstra u vraagt ook terecht is dat genoeg um, het is, nogmaals, we gaan dit niet alleen doen. Dus op bepaalde onderdelen verwachten we ook een bijdrage vanuit het bedrijfsleven. Eh, meneer Bouwberg-Wilson noemt ook de ondernemersmanager. Nou, dat is dus juist iets waarvan ik zeg, als we dat beide willen, dan moeten we daar ook beide aan meebetalen. Eh, om ons ook verder te helpen in ons ook economie, waar we beide eh, belang bij hebben. Een ander belangrijk punt ook in uw bijdrage eh, zag op... Uh, ...de betrokkenheid van de inwoners. Uh, en u refereert daarbij eigenlijk aan de laatste oproep. Uh, maar eerder nog is er een oproep uh, geweest... ...want dit proces is iets wat, waar we al een tijd ook mee bezig uh, zijn... Uh, ...waar ook uitdrukkelijk is gezegd... ...creatieve economische denkers gezocht. Uh, voor bewoners, ondernemers of anders... ...iedereen is welkom. En dat is het ook. Uh, dus... En wat ik, ik hecht er wel aan om te zeggen eh, dat, dat als bestuur, en of dat nu raad is of college, je hebt altijd de verantwoordelijkheid om alle belangen daarin af te wegen. Dus je kunt niet uitsluitend naar de ene groep luisteren of uitsluitend naar de andere groep. Je moet dat echt ook in samenhang eh, bezien. En ik denk dat we dat gedaan hebben. Bij de uitvoering daarvan is er nog voldoende ruimte ook om met de inwoners te praten. En nogmaals, ik zie het ook uitdrukkelijk als een kans, ook voor de inwoners van Zandvoort, omdat het voorzieningeniveau hoger is. En er is meer werk in Zandvoort. En, en mevrouw Koper vroeg ook hè, van werkgelegenheid en dergelijke. Dat zijn natuurlijk communicerende vaten. Hè. Hoe, hoe meer werk er is, ik geloof ook echt in de kracht van werk. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat er voldoende werkgelegenheid is in Zandvoort. En dat is gekoppeld ook aan die economische kansen. Um, ik, um, meneer Enstra, u vroeg, ik had al wat gezegd over uh, het financiële deel. Uh, de tennishal, dat is een uh, uh, traject dat loopt nog steeds. Dat, daar komt uh, meneer Berendsen nog met uh, verdere informatie over. U vroeg nog ook de relatie met MRA en Zuid-Kennemerland. Um, we zijn bezig met het opstellen van een regionale agenda... Uh, ...met onze buurgemeentes, hè, de, de regio Zuid-Kennemerland. Ik ben trekker van die economische paragraaf. En uh, mijn insteek is dus ook, omdat wij juist zo'n heldere economische opgave hebben... ...om dat juist ook in dat bredere verband te zien. Uh, en er zijn ook gemeenten die dat minder hebben... ...maar dan denk ik, nou, ik loop dan wat dat betreft in die regio... Uh, ...en bij de gemeentes die daar niet uh, uh, zo'n visie hebben... Uh, uh, ...op hebben en uh, vervul ik ook graag die trekkersrol. Uh, en denk ik dat die profilering ook heel belangrijk is. Want dit is wel nu de profilering voor Zandvoort. Hè? Uh, toerisme en deze vier kantsectoren. En daar gaan we ook actief uh, mee naar buiten toe en de boer op. Om Zandvoort en de economie verder te helpen. En uh, nou ja, Haarlem bijvoorbeeld heeft weer hele andere speerpunten. Uh, maar... Die hoeven niet per se strijdig te zijn. Maar juist die duidelijke profilering helpt daarbij. En ik... Uh, uh, nou ja, we, we gaan daar dus nog mee verder. Ook met die uh, regionale agenda. Uh, mevrouw Kuyn. U geeft terecht aan. Ga als, als overheid niet te veel op de stoel... Uh, van de ondernemers zitten. Uh, nou ja. En, uh, dat probeer ik ook zeker niet te doen. En vandaar ook uh, dat ik blij ben met die gezamenlijkheid. Dank u voorzitter. Is er behoefte aan een tweede termijn. En zo ja, wie wil zich daarvoor melden? Begin ik rechts, mevrouw Koper. Ja, de wethouder heeft uh, heel veel uh, beantwoord. Dank daarvoor. Ehm... Um... Maar ik begrijp ook dat het uh, vandaag een hele bijzondere, spannende, lange dag is geweest. Maar ik hoor, als, ik, als ik u vraag hoe u het gaat aanvliegen met de ZZP'ers, dan antwoordt u dat ik gelijk heb dat het een diverse ploeg is. Maar volgens mij is dat niet de bedoeling geweest, de intentie van mijn vraag. Maar meer om terug te komen op hoe, hoe u gaat aanvliegen. En, ik, en de, dat hoeft niet nu verder. Maar ik heb aandacht gevraagd voor, de, de, voor het aanvliegen daarvan. En ik heb ook aandacht gevraagd voor de kwetsbare groepen en de relatie met de werkgelegenheid. En dat wil ik nog even gezegd hebben. Dank u wel. Duidelijk. Meneer Van Marden nog? Ja, ik ben wel benieuwd naar de nieuwe aantrekkingskracht die we hebben. Wat voor soortige bedrijven dat zijn. Want ik heb wel eens eerder geopperd van het zou mooi zijn dat Zandvoort ook een soort hoofdkantoor krijgt en een ander gezicht krijgt, zeg maar... Dat we niet alleen uh, Duin, Strand en, uh, en, en, en circuit hebben, maar dat we ook bijvoorbeeld een, uh, een hoofdkantoor ergens, een wereldwijd merk naar Zandvoort kunnen trekken. Dat we wat meer kantoorbanen krijgen. Uh, dat gaat dan natuurlijk ergens ten koste van, maar ik heb in ieder geval het idee wel geopperd. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat voor aantrekkingskracht we nu hebben. En wellicht zit die mogelijkheid er dan toch in. En dat geeft weer hele andere mogelijkheden, zeg maar ook voor jaar rond. ...kwalitatieve uh, andere zaken daaromheen uh, te creëren. Dus uh, graag uw antwoord ook. Dank u. Mevrouw Curnissen, tweede termijn. Ja, voorzitter, dank u wel, kort. Um, eigenlijk toch een, een verzoek aan de wethouders gaf al aan... van ...bij de uitvoering van de actieagenda. Um, dat ga ik op dezelfde manier doen. Dan wordt u regelmatig over, uh, of tenminste één keer per jaar... ...begrijp ik hieruit, uh, geïnformeerd... Dus dan zou ik graag de toezegging van de wethouder bij hebben dat in ieder geval de, de, de, de, zeg maar, de actieagenda zeg maar, wordt uitgebreid met een aantal kolommen. Zo van wanneer komt het, wat zijn de mogelijke financiële consequenties en welke partijen moeten erbij betrokken worden. Zeker als het gaat om een stukje co-creatie eh, in deze toezegging daarom is voldoende. En als er daarbij een speerpunt wordt meegenomen, deregulering, dan is de VVD helemaal gelukkig. Dank u wel. Nou, veel gelukkige mensen. Daar niet in de hoek, die kant ga ik terug. Nee, GBZ niet, CDA geen behoefte aan tweede termijn, OPZ tweede termijn. Ja, voorzitter, ik bedank de wethouder voor de mate waarin zij de vragen heeft uh, beantwoord. Uh, als, waar het gaat om proportionaliteit in de belangenbehartiging... is het natuurlijk helder dat wij niet pleiten voor, voor het dienen van één belang. Nee, het gaat juist om de samenhang van die twee... ...en het feit of dat in een goede, goede afstemming met elkaar gebeurt. Nou, Ik moet eerlijk zeggen, ook al heeft de wethouder bewezen naar eerdere betrokkenheid van bewoners vroeger in het proces... ...in ieder geval van recente datum is dat ons niet gebleken. En wij zijn eigenlijk van mening dat wij met elkaar in het raadsprogramma hadden afgesproken... ...dat wij een meer proactieve benadering zouden gaan bewerkstelligen waar het betreft het benaderen van... ...die mensen die betrokkenheid hebben met bij een beleidsvoornemen. Nou, daar is in ieder geval wat ons betreft, in het recente verleden... ...waar het dit stuk betreft, niet in voldoende mate van gebleken. Um, dan, uh, er wordt heel veel gesproken over de uh, uh, revitalisering van het bedrijventerrein... ...en uh, dat is natuurlijk prima. Uh, maar um, ik, ik kom even terug op een bijdrage van de heer Hogedorn gisteravond... ...waarin hij een wat ons betreft eh, eh, onbekend in omvang probleem schetste. Namelijk, we hebben voor 38 beschikbare plekken 100 ondernemers die daar belangstelling voor hebben. En daar heb ik het even over, vestiging in, op het bedrijventerrein Nieuw-Noord. En nou weet ik wel, in het kader van diversifiering. is dat natuurlijk niet zo'n zo geslaagd iets wellicht... ...omdat het wellicht ondernemers zijn die ook in de toeristische sector actief zijn. Maar het getuigt in ieder geval wel van een hele duidelijke groep ondernemers... ...die zich gemeld hebben als zijnde geïnteresseerd. En die hoef je dus niet meer te werven. Die zijn er gewoon. En de vraag is alleen, zijn we in staat om die belangstelling die er is... ...om die ook te honoreren en willen we dat ook? Het lijkt mij in ieder geval een hele makkelijke zaak om wellicht ondernemers vanuit ons eigen dorp te kunnen faciliteren. Um, dan is het zo dat de wet heeft een aantal dingen gezegd. Nou, daar gaan we, daar ga ik, daar gaan we ons over beraden. En um, daar komen we op terug. Uh, dan wel uh, in de raadsvergadering, dan wel voorafgaand aan de raadsvergadering. Dan wel de afstemming met de wethijler voorafgaand daaraan. Dank u, voorzitter. Het woord aan de... Uh, dank u wel, voorzitter. En dank ook uh, uh, voor uw begrip, mevrouw Koper. Want het klopt dat het een wat uh, langere dag is geweest. Uh, en u hebt uh, uh, gelijk dat ik uh, uh, niet uh, gericht heb geantwoord. Want ook uh, ten aanzien van uh, uh, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... is het denk ik wel heel belangrijk dat er voldoende werkgelegenheid is. En dat die programma's die we hebben... ook dat er genoeg plekken zijn om die in uitvoering um, te brengen. Um, uh, meneer Bouwberg-Wilson, u um, gaf aan ook met um, he, het voorbeeld van 38 plekken... en 100 ondernemers uh, die geïnteresseerd zijn... En, en hoe we de belangstelling gaan honoreren... En zoals u weet is het college bezig met een verdichtingsstudie. En wat ik daarbij ook een heel belangrijk aspect vind... is eh, niet alleen wonen, maar ook werken. Want dat er behoefte is aan ruimte, dat is evident. Dat, dat, dat, nou ja, dat merk ik eigenlijk vrijwel dagelijks. Eh, want er zijn heel veel mensen op zoek naar ruimte voor een bedrijfsverzamelgebouw... of eh, nou ja, ruimte voor eh, andere ontwikkeling, voor musea. Eh, nou, eigenlijk en alles wat ertussen zit. Het is heel belangrijk dus om niet alleen... Eh, want we zijn toch een, een enclave, zou ik bijna zeggen... in de duinen met aan de andere zijde de zee. Dus we zitten toch uh, ja, gebonden aan die verdichting. Eh, en daarbij vind ik het dus heel belangrijk... om niet te alleen te kijken naar het wonen... maar ook te kijken naar het werken en waar kunnen we nu ook meer werkplekken en werkgelegenheid eh, realiseren. Dus dat heeft eh, eh, volop de aandacht eh, ook van het college. Want uiteindelijk moet je wel plek vinden om, eh, ja, om, om, om het ook te gaan realiseren. Meneer Van Marlen, u vroeg van, goh, welke belangstelling is er? Eh, met name naar aanleiding van de Formule 1 zijn dat eh, eh, partijen, inderdaad hotel, hotels, eh, ook wel bepaalde organisaties, organisatoren en uh, de duurdere merken. Maar ik heb ook wel eens uh, gesprek gehad met mensen in de financiële dienstverlening die ook op zoek zijn naar ruimte. Maar dat is dan even wat meer losgekoppeld eigenlijk van, uh, uh, van Formule 1. Maar dat men... Uh, graag wil werken in Zandvoort dat, dat, dat, ja, dat, dat ervaar ik wel in toenemende mate mevrouw Geurenson, u doet nog een appel eh, kijk of u nog een concretiseringsslag kan maken in de actieagenda daar waar het uitsluitend de gemeente betreft, kan ik dat echt op heel korte termijn doen. Maar een aantal andere uh, actiepunten, met name uh, eigenlijk die als tweede uh, vaak genoemd in... in hè, want u hebt misschien wel gezien, um, de gemeente zet in en Zandvoort zet in. Daar waar staat Zandvoort zet in, is dat juist ook met andere partijen. Dus die concretings, concre ik hoor wat u zegt over de concretiseringslag. En uh, met name voor wat betreft het gedeelte dat we ook samen met de ondernemers gaan doen, wil ik daar ook het gesprek hebben, oké, okay, en wanneer gaan we wat uh, doen. Uh, maar dat we gaan concretiseren uh, ben ik het mee eens en uw appel uh, voor deregulering uh, uh, ook. Uh, dank u wel, voorzitter. Goed, dan is mijn restvraag uh, uh, hamerstuk of bespreekstuk. Blijft u bij het bespreekstuk, meneer Barber? Dan is het een bespreekstuk. Dat is duidelijk. Het bespreekstuk, agenda punt is afgehandeld. We ja. schorsen ja, even. Vijf minuten. I'm door met de commissievergadering, nog 10 september. Uh, we komen bij punt 7 van de agenda gebiedsopgave Zandvoort 2019-2023. Ondersteuning aanwezig, uh, mevrouw Otten, Amtelijke ondersteuning. Uh, de inleiding, de gemeente Zandvoort is per 1 januari 2018, dat was de uh, ingang van de ambtelijke samenwerking tussen Haarlem en Zandvoort, ...gestart met het gebiedsgericht werken. Waarbij de gemeente als één gebied wordt gezien met twee kernen, Zandvoort en Bentveld. Het opstellen van een gebiedsopgave is onderdeel van het gebiedsgericht werken. In deze opgave worden de ambities en uitdagingen voor Zandvoort... ...niet vanuit één beleidsveld of discipline bekeken, maar in de breedte. Een integrale aanpak versterkt de kans op het te behalen maatschappelijk effect... En het college vraagt de raad om die gebiedsovergave 2019-2023 vast te stellen. Uh, u heeft kunnen vinden bij de stuk of u kunt ze daar nog vinden de beantwoording van aanvullende technische vragen van OPZ over dit agendapunt. En een uh, bijdrage van het bewonersplatform Leefbare Kust die is ook geplaatst en gemeld. Als ik het zo zie, geen inspreker uh, uh, na 11 uur. Uh, we gaan dan beginnen in de eerste termijn. En ik wil beginnen aan de linkerkant, OPZ, zegt u het maar. Dank u voorzitter. Um, ja, zoals u al eerder aanhaalde, dan zijn er uh, een uh, flink aantal vragen van ons beantwoord. Um, maar in, op de laatste pagina staat in, in het antwoord... Er is geen sprake van nieuwe kaders en ambities. De opgave is gebaseerd uit bestaand beleid. Eh, we zijn het toch niet eens dat het, eh, de gebiedsopgave niet eh, nieuw beleid in staat. Op de pagina 512 van onze beantwoording hebben we de vraag gesteld. Eh, parkeerregelering draagt bij aan het terugdringen van het autogebruik. Nou, waar dit vandaan komt, dat eh, was onze vraag. En er staat erin, na het zomerreces vindt er strategische discussie plaats. Dus het is toch wel een... een, een ...een stuk wat hier in, de, in staat... Uh, ...wat een nieuwe richting geeft die niet door de Raad is vastgesteld of, of, of is ingestoken in de visies. Uh, dus wat dat betreft kunnen wij hier met dit stuk niet insteken. Ik zal het niet heel lang houden, de betoog. We, wij kunnen niet instemmen in, in hiermee. We zullen er ook uh, niet mee... Uh, maar ik, ik heb wel een vraag aan de portefeuillehouder. Als, we, als de Raad er nou niet mee instemt omdat we hier toch een hoop dingen in zien staan die afwijken van het beleid het college heeft het al vastgesteld in maart dit